8 uur. Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De terreurdreiging in Europa schrikt buitenlandse toeristen af. Ook Amsterdam merkt het. Vooral sinds de aanslagen in Brussel eind maart zien hotels, musea en andere attracties in de hoofdstad de stroomtoeristen afnemen. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide het aantal hotelovernachtingen nog met zo'n 15% procent vergeleken met die tijd vorig jaar. Maar in april was er van die 15% procent groei nog maar 1,5% over. Bij KLM zijn acties op komst. De vakbond, die een deel van het grondpersoneel vertegenwoordigt, had de directie een ultimatum gesteld en dat is verlopen. Hoe de acties eruit gaan zien wordt mogelijk morgen bekend. Onder het grondpersoneel vallen onder meer de bagageafhandelaars en de medewerkers aan de check-in balies en de gates. De vakbond wil een loonsverhoging en dat uitzendkrachten een vaste baan krijgen. In Noord-Italië is een Nederlander van de weg geplukt met duizenden schildpadden in zijn bestelbus. Hij werd aangehouden omdat hij te hard rijdt. Agenten vonden 5500 kleine zeeschildpadden en 20 landschildpadden. Die laatste zijn beschermd en in beslag genomen. Roger Federer tenist niet op de Olympische Spelen in Rio. De Zwitser heeft zich afgemeld omdat hij nog niet is hersteld van een operatie aan zijn knie. Hij laat weten dat hij de rest van het seizoen niet in actie komt. En Arek Milik staat op het punt om van Ajax over te stappen naar Napoli, meldt de Telegraaf. De Italianen zouden 35 miljoen euro over hebben voor de Poolse aanvaller. Het zou de duurste transfer ooit worden in de eredivisie. Ajax moet wel zo'n 20 afstaan aan Bayer Leverkusen dat Milik voor 2,8 miljoen liet gaan. Arek Milik kwam in 2014 naar Amsterdam en maakte in twee seizoenen 47 treffers. Het weer dan nog, opklaringen en het koelt af naar een graad of 12. Morgenochtend in het oosten nog zonnig, later overal bewolkt en in het binnenland wat regen. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-Voenig. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 That we once forgot On its globe mm -hmm. Heading for the stage It gives me hope Don't let bad echoes Get you down Let the bad echoes Get you down is Facebook niet handig. U luistert naar de tweede uur van CFM in de avond live. We zaten, ik zat helemaal in op Facebook. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Want we maken officieel radio natuurlijk. U luistert nog steeds naar CFM in de avond live. En uh, we hebben ook Robin en... Uh, ik ben je naam even uit, sorry. Fernando, Fernando uh, in de uitzending. Robin, um, ja, we hebben het net even gehad ook over jouw keuze van uh, muziek, hè? Ja, dat klopt, inderdaad. En uh, jij, um, jij had ook een uh, plaatje aan... Uh, Aangevraagd. Ja, dat klopt. Van Douwe Bob. Want ja, het... uh, ik en Fernando zijn allebei ontzettend fan van Douwe Bob. En weet niet wat het is. Maar hij maakt gewoon iets in ons los. <laughs> nee, we vinden zijn hem het... gewoon helemaal geweldig. Het ja. Is het niet stiekem zijn ogen? Ja, waarschijnlijk wel. Ja? Ja, ja, ja. Zullen we hem gewoon gaan draaien? Ja, Slow down. Ja. Speciaal voor jullie. Thank you. I'm gonna...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 We zitten ze elkaar te filmen hier op uh, in de studio. Ja. Zijn jullie ook live? Uh, no. Ja. Nou, we gaan dit uh, zometeen op Instagram plaatsen. Oké. Okay. En dan uh, douw Bob erin taggen, zodat hij het kan zien. Nou, leuk. Dat ja, dat is inderdaad. leuk. Dat is leuk. Hey, um, ja, wij hebben altijd een item in de uitzending. Dat heet de dubbelhit. Heb je dat vorige week toevallig ook gehoord in de uitzending toen je luisterde? Nee, ik denk nee. het niet. Nee. Nou, het is een, dit keer een beetje een aparte dubbelhit. En ik be, heb ook besloten dat ik de eerste nummer helemaal ga draaien van de dubbelhit. Ja. En het tweede nummer maar een fragmentje, omdat het eigenlijk misschien net niet kan. Uh -huh. En um, de dubbelhit houdt in dat de tweede liedjes die op elkaar lijken, of een cover, of van dezelfde zanger in een ander jasje. En uh, Dit keer is het wel een hele aparte dubbel. Dit is een bekend nummer, Jij bent de zoon van Job. Hij heeft ooit in het tv-programma De Bus gezeten. Ja, heel leuk. En uh, daarop is er een nieuw liedje uitgebracht sinds kort. Maar dat ga ik zo meteen nog laten horen. Eerst dit. Is goed. We gaan weer knallen. Dat jij er niet meer zal zijn. Dat ik alleen ben, alleen in heel klein. Klein en onzeker, onzeker en bang. Bang voor de troepel, maar dat duurt nooit lang. Want die dromen verdragen als stil voor de zon. Als ik denk aan die dagen dat het begon, dan vul ik me plas en drink ik op jou. Dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou. Jij bent de zon, jij bent de zee.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 Jij bent de zee, jij bent de lieve, ga met me mee.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 Ja, zoals Job altijd zegt, toppie! En um, dat is de eerste versie van de dubbelhit. En uh, ja, Robin, um, ja, ja, die dubbelhit is, um, ja, is toch een... Is altijd wel een speciaal dingetje. En dan uh, draaien we altijd meteen daarna de he het hele liedje dan van de volgende artiest. Maar ik denk ja. dat het nu niet handig is. We gaan gewoon even luisteren. Dit is de dubbelwit van deze week. En dat is onze grote vriend André Pronk. Ken je die André Pronk van uh, Idols en zo? Van, met die lachen, die paarden. Oh ja, ja, zeker. Ja? zeker. Nou, die heeft een liedje uitgebracht. Oh, ik ben heel blij. Moet je maar luisteren.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 Jij bent met Nou, ik denk dat we hem lekker af gaan zetten. Maar ik wilde dit wel even laten horen. Want het, uh, we hebben hem altijd uh, heel vaak in de uitzending gehad met zijn moppen. En ik uh, ga hem denk ik volgende week gewoon even bellen in de uitzending, hoe die opkwam om dit liedje uit te brengen. Ik ben benieuwd. Ja. En uh, het, uh, het is een zomers deuntje. Alleen uh, heel veel autotune zit erin, geloof ik. Ja, naar de, de Zomerse hits. Uh, hij gaat op nummer 1. Uh, nou, de, de volgende artiest die klaarstaat, uh, heeft uh, ooit op uh, mijn bruilofte opgetreden vijf jaar geleden. En dat is Javier Escalera. Dat is niet dat is jij met de zon hoor je dat. <lacht> hij, hij staat nog te lopen natuurlijk, stom. Zo. <lacht> Het gaat lekker, hè? Maakt niet uit, oh, we hebben de ja. tijd. We hebben de tijd.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 Gevoel. Een spoelend blik een zomernacht, een knuffel een zoen. Melodieën houden van, het iets samen doen. Oh oh, ik mis dat zo. Ja, dit is het moment En hey, grijpen wij vandaag die kans Ik hoop dat jij het bent Oh, oh ik mis jou zo Als je... Het CFM in de Avond live hier op CFM Zandvoort. Uh, wij hebben natuurlijk, zoals beloofd, een nieuw item. Dat is de Supertip. En de Supertip uh, is, uh, uh, is een liedje van uh, Hits L. En um, dat is deze niet. Oh, ik doe helemaal niks en hij gaat gewoon aan. Ik, ik druk er geen eens op start of wat dan ook. En hij gaat gewoon aan. Dit was uh, niet uh, de super tip, super tip. En dit was de supertip van vorige week van HitsNL. En uh, nu hebben wij een uh, nieuwe supertip En dat is uh, deze. Wesley Klein met Waarom dans je niet met mij? Hier op CWM Zandvoort als supertip van de week. Don't leave my Van Danny Vroger hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Ja, Vandaag uh, gaan wij helaas uh, een, uh, uurtje, of een half uurtje eerder uh, stoppen. Uh, ik moet ergens heen. Dus uh, vandaag uh, helaas een half uurtje minder CFM in de avond live. Maar uh, de lekkere muziekcomputer neemt het zo meteen van mij over. Maar voordat we dat doen heb ik natuurlijk nog een uh, bepaald nummer van uh, Robin uh, beloofd. Robin, hoe heeft, heb je het afgelopen anderhalf uur gevonden in de studio? Uh, ik vond het zeker heel erg gezellig. Dat uh, als eerste. En uh, ja, ik vind het gewoon uh, ontzettend leuk om hier te zijn. Nou, als je nog een keertje komend jaar langs wil komen, ben je van harte welkom. Want wij vonden het ook uh, gezellig dat jij hier was. Dankjewel, straks zou ik zeker en, uh, doen. Ja, het is een, wie weet heb je binnenkort wel een keer een nieuwtje. Dan kom je het gewoon gezellig weer vertellen in de studio. Ja, is goed. Goed idee. Maar je hebt, uh, je hebt nog een nummer voor ons klaarstaan. Ja, dat klopt. Ik heb uh, gisteravond heb ik, uh, nog een nummer opgenomen en dat is... Van Tracy Chapman. Baby, can I hold you tonight? Laat me horen. me is all that you can say, years gone by and still, words don't come easily, like forgive me, forgive me. day, baby. Robin, mooi hoor. Dankjewel. Alsjeblieft, alsjeblieft. Robin, ik, uh, we gaan toch nog met één nummer van je afsluiten. En dan uh, wil ik de luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. Vanaf zeven uh, uur tot negen uh, zijn we er dan weer. En uh, met een gezellige muziek. Met leuke gasten. Wie, Dat moet u maar even bekijken op onze Facebook pagina komende tijd. En dan komt dan het helemaal goed. Bedankt in ieder geval voor het luisteren. En tot de volgende week. Like a painting in our heart, their faces will remain, we share the memories, we left joy and pain, living without fear, is a normal thing to you, but imagine how it simply could not stay the power of their hate overruled the strength of love and those who could escape are still twisted the light in your eye and the sun in the sky it's something fainting in our heart the faces will remain we share the memories with laughter joy and pain living without fear is a normal thing to you but imagine Everybody by my side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 con la crema da Barbara Menta, con un vestito sul een e stappen viola la domenica in. Ik col caffè ristretto, in. Ik in. Ik ga er nu een in.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 Ja, nou, Italiano vero.